de relaties tussen uh, uh, psychologie en socialisme op de lange termijn uh, nagaat dan zie je dat uh, eigenlijk vanaf het begin uh, vrijwel zonder uitzondering uh, die relatie dus eigenlijk één is van apartheid, uh, dus van uh, afstand uh, ook wel en, uh, en meestal ook van heel actieve vijandschap tussen beiden. Uh, uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar mensen als uh, Fourier, uh, de, een van de utopische socialisten... dan zie je wel hè, dat Fourier met een hele theorie van de passies aankomt zetten. Uh, maar dat wordt in de latere ontwikkeling van het socialisme helemaal niet meer opgepikt. Um, je ziet dat bij Marx en Engels, uh, om maar even de, die twee hoofdfiguren te noemen, ook heel sterk. Uh, en dat niet zozeer uh, in de zin dat... Um, Marx en Engels uh, helaas leefden voordat Nietzsche en Freud op het historische toneel verschenen. Hè, dat is een, een, een vrij gemakkelijk uh, verwijt wat wel wordt gemaakt, een vrij makkelijk uitleg waarom er in het Marxisme dus heel weinig sprake is van een uh, voldragen uh, psychologische theorie. Ik geloof dat dat wel juist is, maar uh, dat aan de andere kant uh, je ook kunt zien dat Marx en Engels uh, helemaal in het begin van hun... Uh, ...theoretische werkzaamheden actief uh, afstand nemen van de psychologie... ...en vooral die van, uh, van Max Stirner, de anarchist. En je ziet in de Duitse ideologie, vooral dat, uh, dat, dat tweede deel heet dat geloof ik... Uh, ...300 pagina's lang uh, uh, gifspuiterij uh, van Marx vooral uh, tegen Stirner zie je dat... dat uh, alle psychologische thema's, uh, thema's ook, ook als ethiek. Um, en uh, het, hele, het hele thema van, uh, van onderbewuste gevoelens... ...buiten de deur worden gehouden, ook in, in, in die kritiek uh, op Stien. Daarom is hij denk ik ook zo fel. Uh, omdat er uh, toch iets uh, wordt uitgevoerd... ...wat meer is dan, uh, dan een puur wetenschappelijke kritiek. Uh, er is ook iets, uh, Marx wil ook iets, iets als het ware uh, onder de tafel stoppen... Uh, ...onder het tapijt vegen. Of iets buiten zich... Als het ware plaats wat ook in hem zelf zit. Nou, dat tekent, geloof ik, de relatie tussen Marxisme en psychologie vrij goed, bekend is verder uit de geschiedenis van het Marxisme, de kritiek op de psychologische theorievorming als kleinburgerlijk individualisme, die... Je tegen allerlei mensen wordt, uh, wordt geuit, bijvoorbeeld tegen een aantal anarchisten uh, die die neiging vertonen. En het wordt nog eens keer herhaald uh, tegen mensen als Nietzsche en, uh, en, en Freud. Het is ook pas eigenlijk in de, in de jaren 30, begin van de jaren 30, dus zo laat, uh, dat er sprake is in, in enige lezing van een, van een koppeling uh, tussen uh, de wetenschap van de psychologie en vooral in de figuur van Freud en het Marxisme. En dat gebeurt uh, in de Frankfurterschule... in het begin van de jaren dertig. <coughs> Daarvoor zijn er ook nog wel wat, wat andere verbindingen. Hoor. Er is bijvoorbeeld uh, uh, een socialistische versie... van, uh, van de psychologie van uh, Adler... van de ego-psychologie van Adler... Uh, maar die heeft heel erg weinig invloed gehad. Uh, dat is een beetje de, het beeld... Uh, zeg maar het Duitse beeld... Uh, uh, de, verder kun je, kun je zeggen dat um, de, tussen de academische psychologie, zodra die ontstaat uh, in Duitsland, bijvoorbeeld bij Wund in Leipzig, uh, heel weinig verbinding is met het socialisme. Maar dan niet zozeer in de zin van actieve vijandschap, maar in de zin van gewoon het niet van elkaar op de hoogte zijn of het elkaar negeren. Um, maar per saldo is er dus in het Duitse taalgebied, uh, in het Duitse socialisme, in het Duitse academische wetenschap uh, weinig contact. In Frankrijk um, uh, kun je eigenlijk hetzelfde zeggen, hoewel de situatie daar heel, heel anders is. Omdat daar uh, de, het socialisme uh, veel meer in het centrum van de maatschappij uh, staat. Althans, uh, dat is uh, in de loop van uh, de ontwikkeling van de derde republiek uh, het geval. Ehm... Um, en het eigenaardige is daar dat datzelfde eigenlijk kan worden opgemerkt uh, voor de positie van de sociologie. Er is tussen sociologie en socialisme, de academische sociologie, bijvoorbeeld in, in, bij, bij iemand als Emile Durkheim, uh, uh, die in Parijs zit, tegen. ...de gevestigde wetenschap uh, wordt, uh, die van alle kanten uh, wordt gepamperd en van financiën uh, wordt voorzien. Uh, aan de ene kant, en het socialisme, uh, vertegenwoordigd door bijvoorbeeld iemand als Jaures, een hele directe verbinding. Uh, die staan op links, kun je ook zeggen. Hè? Die uh, engageren zich ook met het, uh, het democratisch uh, republikeinse regime. Daar tegenover staat de psychologie. Uh, en die staat op rechts... Uh, omdat, uh, uh, omdat de sociologie uh, en het socialisme op links staan, staat de psychologie op rechts of komt daar heel gemakkelijk terecht. Dus die massapsychologie, zodra er sprake is van een enige enigelei, uh, sociale psychologie uh, in Frankrijk uh, in de jaren 70, 80 van uh, de 19e eeuw, dan zie je dat die zich op rechts ontwikkelt bij mensen als Le Bon uh, en Tarde. Uh, en dat is dat, dus dat individualisme, wat uh, altijd verbonden is met psycholo psychologische uh, analysewijze. dat die uh, ook heel gemakkelijk in het vaarwater van, van, van rechtse denkbeelden uh, komt. En dan ontwikkelt zich die massa-psychologie die sterk antisocialistisch is, maar ook antisociologisch. Die uitgaat van, uh, van, het, in, van het individualisme uh, en, uh, van elite, uh, denkbeelden, en van elite-denkbeelden en van het idee van de. Van de, de zwaartekracht van de traditie. Um, en van. En natuurlijk van het, uh, uh, van het. van het volk. Uh, en dergelijke denk, denkbeelden meer. <coughs> en nu is het interessante. dat het in het Anglo-Saxische taalgebied. want ik maak nu even het, het rondje maar af. Uh, dat dat uh, niet geldt. Dat uh, dus, uh, zodra daar sprake is van een sociale psychologie. Uh, dat die. Um, uh, uh, ...heel dicht, dicht bij de sociologie staat, uh, vrij dicht ook staat bij het socialisme, voor zover daar sprake van is in Engeland en in de Verenigde Staten, dus een, een heel pakket vormt wat uh, betrekkelijk links is georiënteerd. Uh, Engeland is een beetje een moeilijk geval wat dat betreft, maar in de, Vre in de Verenigde Staten is dat uh, veel duidelijker, omdat zodra daar de sociale psychologie zich vormt en dat gebeurt vooral in het middenwesten aan de nieuwe universiteit van Chicago uh, uh, dat, dat die sociale psychologie verbonden is met de progressieve beweging en met de, met de, met de democratische partij en ook met bepaalde vormen van, van socialisme dus daar is die verbinding eigenlijk tussen psychologie en, uh, en, en de democratische mentaliteit of tussen psychologie en socialisme van het begin af aan er wel geweest Bye. Dat is een beetje het, het, het beeld, de achtergrond, um, waartegen uh, zo iemand als Hendrik de Man uh, optreedt. Uh, want die begint als Marxist. Hè, eerst in zijn jeugdjaren sluit hij zich aan, al heel vroeg, op 17-jarige leeftijd, uh, bij de jeugdbeweging van de, de Belgische Werkliedenpartij, in België, in Antwerpen dus, um, Raakt dan steeds meer in dat Marxisme uh, uh, uh, gevangen. En, en, en, en ontwikkelt zich daar ook in. Hij gaat al heel vroeg naar Duitsland. Uh, door conflicten met zijn familie, een bourgeismieu waar uit, hij uh, uitkomt, waar hij zich heel scherp tegen afzet. En hij gaat dan dus naar Duitsland. Duitsland uh, in die tijd het Mekka van het Marxisme. Ga naar Leipzig toe, ook een van de hoofdsteden van het uh, Marxisme. En gaat daar studeren. Um, uh, ...en werkte tegelijkertijd als uh, correspondent en journalist uh, voor de Leipziger Volks Volkszeitung, ...wat een van de bekende marxistische uh, uh, bladen is, ook in die tijd waarin uh, ook Trotsky en Parfus en zo meewerken. Die mensen leerde je ook allemaal kennen, ook de, de, de alle kopstukken van de, van de Duitse uh, partij, van de SPD... Ja, vooral omdat, omdat ook, dat is kenmerkend en, en ook interessant uh, voor Hendrik de Man, hij alle talen spreekt die er in dat milieu nodig zijn. En hij, hij treedt ook steeds als tolk op. Uh, hè, dat is het voordeel van uh, het feit van een, een in België geboren te zijn, dat je in ieder geval van het begin af aan twee talen spreekt. En wanneer je even geluk hebt, dan spreek je die andere twee ook nog. Dus uh, Hendrik de Man die werd vanaf het begin af aan gevraagd uh, om, te, om als tolk op te treden op allerlei internationale conferenties dat is een van de interessante dingen uh, aan, aan deze figuur dat hij dus praktisch, technisch gesproken internationalist was uh, en dat was toen al heel uitzonderlijk daar, daar verhaalt hij zelf ook over in zijn memoires dat hij eigenlijk nauwelijks uh, iemand um, in zijn loopbaan tegen is gekomen uh, uh, een vakbondsleider of een partijleider die in staat was om in een andere taal uh, een redenvoering af te steken en hij was een van de weinige mensen die dat kon dus dat verhoudt zich enigszins ironisch uh, tot het uh, hele idee van het internationalisme. Uh, wat bijvoorbeeld in het Marxisme nog zo sterk wordt, sterk wordt onderstreept. Uh, de, de techniek was, was er niet voor. Weinig mensen bezaten die talenkennis die, die daarvoor nodig was. Marx bezat hem en Engels bezat hem ook. Maar na die eerste generatie wordt het, wordt het toch minder. Maar goed, dit was een beetje een zijstraat. Henrik de Man die zit dus als Marxist uh, in Leipzig. Um, hij manifesteert zich ook op de linkervleugel... ...als radicale Marxist in de debatten met, uh, met Bernsteinianen. Uh, tot in 1914. Uh, en dan uh, dat is eigenlijk het meest interessante biografische moment... ...wanneer hij um, heel direct betrokken is... Uh, bij uh, de laatste contacten die er zijn. Uh, tussen uh, de uh, Duitse en de Franse uh, partijtop. Uh, aan het eind van juli uh, 1914 en het begin van augustus. Uh, dat is één ding. En vlak daarna, dat is het tweede. hij dus uh, dienst neemt. Uh, in het Belgische leger. een uh, paar dagen na de Duitse inval. Nou, dat is. Uh, daar moet ik geloof ik eerst iets over uitleggen... over die, over die twee dingen. Um, die, die, uh, verklaren, het verklaart ook wel een beetje... hoe uh, sterk persoonlijk... Uh, dat uh, debakel van de Tweede Internationale... door Hendrik de Man wordt gevoeld. En hoe emotioneel zijn reactie is... Uh, uh, op die gebeurtenis van uh, de inval... Uh, van de Duitsers uh, in België. Um, de man is dan eigenlijk alweer een paar jaar terug in, in België. Um, hij is dan uh, secretaris van een soort arbeidersontwikkelingsschool in uh, Brussel. En um, aan het eind van augustus vindt daar uh, nog een contact plaats, nog een meeting plaats... tussen de Franse en de Duitse partijtop. De Fransen worden geleid door Jaurès uh, en de Duitsers door uh, Hazen. Uh, en die... Um, Stellen ook nog gezamenlijk een vredesresolutie op, die twee. En de man die zit daar weer een beetje tussenin, als gastheer en tolk. Um, niet zozeer als, als, een, als politicus, want daar is nog de jong voor. Um, maar hij kent wel iedereen, hij is een intermediair. Dan gaat Jaurès uh, naar Parijs en wordt de volgende dag vermoord in dat, uh, dat café. Um, uh, dus een geweldige consternatie, en dat, dat al. Uh, ja, ...brengt een loodzware stemming teweeg uh, in de hele socialistische beweging. Um, ook omdat ja, je moet, moet ook die hele oorlogsdreiging denk ik, erbij optellen... Hè, ...de hele atmosfeer van, van wat de oorlog eraan komt... ...dat die bijna niet meer te vermijden valt. Um, Hazen vertrekt, die was al eerder vertrokken ook naar Berlijn om overleg te plegen... ...over uh, wat die socialistische fractie uh, zou gaan doen uh, in de Rijksdag... Um, dan wordt een aantal dagen later... Uh, nee, ik, nee ik, ik ben in de war. Eerst is er dan nog contact... Uh, tussen uh, een andere afgevaardigde... Uh, een paar dagen later, dus na de dood van, van Jaurès... Uh, een Duitse afgevaardigde, Muller, die naar Parijs gaat, via Brussel, daar Hendrik de Man ophaalt... ook weer als tolk meeneemt naar Parijs... Uh, waar men dan in, in rouwstemming een beetje vergadert over wat er nog gedaan kan worden om die, om die oorlogsdreiging tegen te gaan, dus als gezamenlijke socialistische partijen in de Tweede Internationale. Uh, men gaat dan uit elkaar zonder veel te, te doen. Terug naar Brussel. Op het station van Brussel uh, zegt uh, Muller uh, tegen Hendrik de Man het zou me uitermate verbazen uh, wanneer men uh, voor de oorlogskredieten zou stemmen. Uh, op het station van Brussel uh, neem, neemt Hendrik de Man afscheid van Muller. En die zegt tegen hem: Dat men voor die kriegskredieten stimmt, dat halte ik voor uitgeschlossen. En dan drie dagen later, op 4 augustus. Uh, ...leest de voorzitter van uh, de Socialistische Rijks, Rijksdag-fractie... ...dat is dus Hazen, die verklaring voor... Uh, ...waarin men inderdaad uh, in meerderheid meegaat met uh, die oorlogskredieten. Op dezelfde dag uh, wordt de oorlogsverklaring voorgelezen... ...of was de oorlogsverklaring voorgelezen in de Rijksdag... ...en een dag later uh, valt de Duitse leger België uh, binnen. En nog een dag later uh, neemt Hendrik de Man zonder dat hij eigenlijk beseft wat hij doet... Dat, dat, dat, uh, dat schrijft hij ook uh, uh, heel, uh, in hele sterke bewoordingen als zodanig op in zijn memoires. Uh, gedreven door bedoelingen die je eigenlijk nauwelijks zelf begrijpt, neemt hij dienst als vrijwilliger in het Belgische leger. En dan marcheert hij af naar de loopgraven en uh, in verschillende uh, capaciteiten uh, maakt hij die, uh, die oorlog mee in het ijzergebied uh, drie jaar lang. Uh, dat is wel off en on hoor, want hij was, uh, was ook bij de intendance in in in en hij kon af en toe, uh, moest hij terug achter de linies om weer tolkdiensten te verrichten, et cetera. Maar... Uh, in een aantal perioden is hij dus... rechtstreeks betrokken geweest bij de slag om de ijzer. Uh, en het laatst als... Uh, een, een drie maanden lang als... Uh, artilleriecommandant. Uh, als uh, commandant van, van een batterij... kanonnen, uh, of hoe dat mag, uh, mag heten. Uh, dus heel direct... Uh, oorlogservaring uh, opgedaan. En dat is dus voor hem... ook het uh, keerpunt geworden... in zijn hele uh, ideologische ontwikkeling. Want eigenlijk is het zo dat... Uh, uh, vanaf uh, 1914, vanaf dus die, die impulsieve uh, deelname aan de oorlog als vrijwilliger... en de, de oorlogservaring die daarop volgt... Uh, zijn hele denkwereld begint te schuiven. En hij, uh, als het ware, dat Marxisme van zich af gaat denken. En daarvoor in de plaats komt dan iets anders. Um, wat uiteindelijk dan zijn culminatie vindt in, uh, in dat boek uit 1926... De Psychologie van het Socialisme... Uh, wat een afrekening is met het Marxisme... en tegelijkertijd ook in hoge mate een, alternatief, uh, een alternatieve formulering van het socialisme. Um, uh, op basis uh, van de psychologie... en dat koppelt dus die ervaring weer aan, aan de theoretische verwerking daarvan... dus een uh, afscheid van het Marxisme... Waarbij uh, het socialisme nu niet langer uh, exclusief wordt uh, gebouwd op, op de politieke economie als moederwetenschap, maar op de sociale psychologie. Het is uh, betrekkelijk, ja, je kunt eigenlijk wel zeggen dat, uh, dat hij het een door het ander verwisselt. En dat betekent dus, uh, uh, nou in ieder geval, dat, uh, dat die hele gevoelssfeer, de emotionele sfeer... Uh, veel belangrijker wordt geacht dan ooit theoretisch in het Marxisme uh, mogelijk is. Uh, dat is ook eigenlijk uh, het begin- en eindpunt van zijn kritiek op het Marxisme. Hij vindt het Marxisme te rationalistisch. Uh, dat wil zeggen dat het een verstandsgeloof is, uh, wat ervan uitgaat dat politieke inzichten en politiek handelen uh, gestalte krijgt op basis van verstandelijke inzichten. Uh, en bijvoorbeeld niet omgekeerd, hè. hij zal dus juist het omgekeerde gaan benadrukken. Het feit dat, uh, dat de ratio maar heel erg weinig te, uh, in te brengen heeft ten opzichte van, uh, van uh, het gevoel. Uh, en dat het uh, verstand het gevoel volgt uh, of uh, articuleert uh, of hoe je het maar moet noemen. Dat is dus een omkering ten opzichte van het, uh, van het marxisme. Er zijn andere grote punten van kritiek. Uh, maar dit is het, het belangrijkste punt uh, voor wat betreft die verwisseling... Uh, van uh, politieke economie uh, en sociale psychologie. Hè, want de politieke economie gaat ervan uit dat, dat, uh, ja, dat er belangen zijn... die objectief kunnen worden uh, uitgetekend. Die belangen die zijn dan ook uh, sociaal ongelijk gespreid. Het zijn, gaat om klassebelangen... Uh, en dan is er inzicht nodig in die belangen. En het inzicht in die belangen leidt tot uh, politieke activiteit. Leidt op de bewustwording en, en politieke optreden. En die uh, volgorde, die logica wordt door uh, Hendrik de Man omgedraaid. En het zijn eerder de, gevo de, de gevoelens, het gevoelsmatige verzet uh, tegen het kapitalisme. Uh, en uh, de ethische... Vertaling van dat gevoelsmatig verzet. dat zijn eigenlijk de beginpunten. van het handelen. En de verstand. dat doet dan ook mee. dat is wel erg belangrijk. maar dat speelt. een, speelt een secundaire rol. Dat het verstand articuleert. richt. de gevoelens zodanig. dat, dat ze. als het ware op een effectieve. plaats kunnen worden neergelegd en in politieke zin ook effectief kunnen worden. ...dat is wel interessant, dat detail... Eh, ...over Hendrik de Mans... Eh, ...contacten met de Amerikaanse sociale psychologie. Eh, het is namelijk zo dat hij aan het eind van die oorlogsjaren... Eh, ...tweemaal eh, kort verblijft eh, in Amerika. Hij gaat ook naar Rusland, maar dat is niet zo interessant in dit verband... Um, aan het eind van de oorlog, 1917, wordt hij door de Belgische regering... ...die dan uh, ook socialisten in haar geleden heeft uh, uitgezonden... ...om onderzoek te doen naar het Amerikaanse industriële systeem... Uh, ...en vooral het terrorisme uh, te gaan bekijken. Uh, dus de, de, te kijken hoe, dat, hoe die rationalisering van de productie uh, in Amerika uh, werkt... Uh, ...zodat men daar in België dan na de oorlog uh, zijn voordeel mee kan doen. Uh, en dan komt hij in contact met... Uh, met die Amerikaanse sociale psychologie... Eh, die al traditioneel vrij dicht staat... bij, eh, bij democratische traditie, bij de progressieve traditie... En, en bij wat er aan socialisme dan in Amerika te ontdekken valt. En dat is interessant, want hij pikt dat op... Uh, ...je verzint dat uh, toch nooit uh, in je eentje, geloof ik... Dat, dat, ...dat je socialisme en psychologie aan elkaar moet uh, lassen... ...zeker niet als Marxist. Daar heb je toch voorbeelden voor nodig. Nou, die vindt hij dan ook in Amerika. En via die weg is het dan ook dat hij... Uh, uh, ...kennis maakt, ook met, weer met de Europese... Uh, uh, ...psychologie, met de psychoanalyse bijvoorbeeld... ...die leest hij pas later... ...en door Amerikaanse bril. En in zijn tweede verblijf, dat is nog veel sterker... Dat is in 1920. Er wordt hij zelfs gevraagd om een hoogleraarschap te vervullen aan de Universiteit van Seattle, uh, dat is helemaal aan de, aan de Westkust. Um, om daar opvolger te zijn van uh, een of andere sociaal psycholoog. Hij heeft dus zich blijkbaar al gemanifesteerd en is bekend geworden uh, met, met enkele inzichten. Uh, zodat hij daarvoor kan worden gevraagd. <tus> Hij heeft overigens al een boek gepubliceerd uh, in het Engels uh, in die periode. Dus ik denk dat er weinig een samenhang tussen die twee is. Maar hij wordt gevraagd om als hoogleraar sociale psychologie uh, daar te functioneren. Dat springt dan af vanwege zijn politieke activiteiten. Dus dat gaat dan niet door. Maar om zich voor te bereiden op die, die onderwijsactiviteit uh, neemt hij heel veel sociale psychologie uh, tot zich. En het is in die periode dat hij zich heel erg uh, gaat inwerken, ook in de Europese sociale psychologie. En dan maakt hij kennis met uh, Freud... en met uh, Jung en Adler... Um, en andere mensen die, um, uh, die hij op een betrekkelijk eclectische manier uh, gaat gebruiken. Ja, als je de psychologie van het socialisme, dat, dat boek leest... dan zie je dat overal uh, komt die psychologie uh, voor... er wordt slecht geciteerd, uh, er wordt af en toe verwezen... er wordt heel veel gebruik van gemaakt van, uh, van de ideeën. Er wordt ook bijvoorbeeld geen enkel onderscheid gemaakt tussen, tussen Freud en Adler en Jung. Uh, het is maar één arsenaal waar hij uit put. Dat vind ik op zich wel, wel verfrissend natuurlijk, hè, gezien nou, de, de verschrikkelijke territoriumgevechten van, van een half eeuw tussen, tussen die verschillende loten van die psychoanalytische stam. Ja, over de uh, stijl van, uh, van het boek, uh, de psychologie van het socialisme ik was zelf heel verbaasd uh, om het boek te lezen uh, eigenlijk, dat is al meer dan tien jaar geleden uh, ook al vanwege de inhoud uh, omdat het uh, zomaar even uh, een stelletje argumenten op tafel legde tegen het Marxisme waar ik wel behoefte aan had uh, en die na dus bleek in 1926 uh, al heel gloedvol uh, waren opgeschreven maar ook de manier waarop uh, uh, sprak me heel erg aan uh, het is een boek uh, ...wat zich heel erg weinig aantrekt van academische uh, tradities, wat dat betreft. Uh, dat heeft een goede kant en dat heeft een slechte kant. Uh, ik noem eerst maar even de slechte kant. Uh, het boek is heel erg rommelig uh, en herhaalt zich voortdurend. Het is ook heel slecht georganiseerd. Maar op een of andere manier uh, stoor ik mij daar niet zozeer aan of er, dat heeft me niet zozeer gestoord. Uh, het verwijst ook uh, niet, uh, er zijn geen voetnoten in te vinden... Um, het lijkt alsof Hendrik de Man alles zelf heeft bedacht. Uh, en af en toe worden er dus wel namen genoemd. Uh, maar die uh, ondersteunen het beto betoog zo hier en daar een uh, zijdelings. Um, en dat vind ik eigenlijk ook niet zo erg. Want uh, ik hou wel van de brutaliteit waarmee uh, iemand uh, uh, in staat is om eens even alle denken van, van een periode bij elkaar te vegen. En net te doen alsof hij dat allemaal zelf, uh, zelf heeft verzonnen. Als je in het archief gaat kijken, dan blijkt het dus ook uh, uh, niet zo te zijn. Het blijkt dus dat hij allerlei dingen vrij letterlijk heeft overgeschreven zelfs. Uh, dus zinnen ook heeft gebruikt uh, van, uh, van Jung, meen ik me te herinneren. Nou, ik zit er niet meer zo goed in. Maar, uh, dus als je in de keuken gaat kijken, uh, dan uh, zie je wel wat ongerechtigheid. Maar het product, dat staat toch als een huis? Dus ja, dat zijn wat negatieve en eigenlijk ook niet zo negatieve opmerkingen. Uh, aan de positieve kant uh, vind ik het uh, een verademing... Uh, om uh, zo'n boek uh, te lezen en te herlezen... Uh, juist omdat het zich zo weinig aantrekt van academische uh, uh, normen... Uh, omdat het uh, van begin tot einde heel erg persoonlijk is geschreven... Uh, omdat het begint en eindigt met een persoonlijk credo... Uh, omdat het geladeerd is met allerlei voorbeelden uit uh, de eigen biografie. Um, en omdat het ook met zoveel woorden... Uh, een, uh, een stukje uh, geestelijke autobiografie uh, is. Uh, dat sta, dat uh, staat in, bijvoorbeeld in het voorwoord... en dat wordt nog een keer herhaald in het lange nawoord, het lange credo. Um, en ik vind dat zelf... Uh, uh, een heel belangrijk principe, omdat ik geloof dat alle uh, vormen van, uh, van uh, wetenschapsbeoefeningen dat autobiografische element in zich dragen. Um, alleen je komt het nergens uh, tegen. Uh, het is maar hoogst zelden dat je dat, je die, uh, dat element van autobiografie uh, terugvindt in het werk uh, zelf. En de academische norm is nou juist om... Uh, dat persoonlijke zoveel mogelijk buiten de deur te houden... Uh, zodat het product maximaal um, invoelbaar is... en bereikbaar is voor uh, zoveel mogelijk andere mensen. En dat vind ik een onzinnig en onbereikbaar ideaal. Dus het is erg verfrissend wanneer je een, een boek leest... waarin uh, al van Metafa met dat ideaal uh, korte metten wordt gemaakt. Nou, en verder... Um, maar dat, dat is nog meer een kwestie van smaak, geloof ik, dan het vorige. Is het boek in een, in een dramatische stijl geschreven. Het is uh, seculiere kanseltaal, kun je haast zeggen. Uh, de, uh, de, de dominee is aan het woord, maar omdat het een socialist is die niet in God geloofde, uh, wordt het toch niet te erg. En er zijn wel navolgers geweest van Hendrik de Man in Nederland... En bij die mensen uh, gaat het wel af en toe over de schepen, echt echte dominees als uh, Banning met name. Maar bij Hendrik de Man is het, uh, uh, vind ik het wel mooi uh, eigenlijk. Uh, het is een heel krachtige stijl uh, die uh, ook heel precies is um, en die uh, eigenlijk onafgebroken, uh, onafgebroken uh, ja, op, op je inwerkt. Uh, het zijn allemaal heel krachtdadige zinnen, uh, die uh, stuk voor stuk aankomen. Uh, de, de woordkeuze is uh, telkens heel precies en ook heel afwisselend. Uh, en af en toe, op, uh, in zijn beste momenten, heeft het uh, de dramatiek van een, uh, van een, uh, van een roman... Um, hoewel het natuurlijk ook af en toe erg saai is. En, en veel te lang. <laughs> Ik denk dat er ook wel de helft uit had gekund uit dat boek. Maar goed, dat, uh, dat, uh, dat geldt voor de meeste... Dat geldt voor het kapitaal van Marx natuurlijk nog. A fortiori. En, en misschien wel voor alle grote boeken van, uh, van de sociale wetenschap en van het socialisme. Hoe uh, is het boek verbreid over Europa? Nou ja, het eerste wat je daarvan moet zeggen is dat het... ...uitermate snel uh, verschrikkelijk beroemd is uh, geworden. Dus uh, daarmee ook Hendrik de Man als persoon. <tie> die dan ook vanaf die uh, jaren, vanaf 1926... ...hij zit dan overigens weer in Duitsland. Alweer een aantal jaren heeft het boek in Duitsland geschreven. In het Duits ook. Dat is de eerste taal waarin zijn grote theoretische boeken zijn geschreven. Uh, vanuit Duitsland... Uh, gaat hij dan heel Europa door om lezingen te houden... in het voetspoor van dat boek... en in het voetspoor van de vertalingen... van de vertalingen die er vrijwel onmiddellijk van worden gemaakt. Uh, in Nederland bijvoorbeeld uh, wordt het boek vertaald. In 1927 komt dat uit. Um, en dan onmiddellijk uh, loopt Banning er geweldig mee te leuren. Uh, dan komt Hendrik de Man ook uh, naar de paasheuvel toe... Uh, om daarin een aantal dagen... Uh, uh, met uh, belangstellende mensen uit, uh, vooral de AJC en mensen uit de kring van het religieus socialisme zoals Banning... Uh, over het boek uh, te discussiëren. Hij komt ook regelmatig terug in Nederland. En van de belangrijkste invloedlanden ook uh, van de man. en Ook van dit boek. Dat is in Nederland echt stuk gelezen in die tijd. Maar het heeft ook invloed in Duitsland. Uh, wel veel minder, veel beperkter. In kleine kringen als die uh, rond... Uh, de religieuze socialisten. Mensen als Paul Tillich en, en anderen. Uh, dus mensen ook uit Frankfurt, uh, waar hen, die Hendrik de Man goed kent. Tillich en Menike, de sociaalpsycholoog psycholo die later ook in Nederland uh, terechtkomt op de vlucht voor het uh, nationaalsocialisme. Uh, in Frankrijk heeft het uh, uh, ook uh, uh, invloed, hoewel uh, weer niet zoveel als... Uh, uh, als in België en in Nederland. Um, en daar zorgt het voor contact met uh, allerlei kleine groepjes, die, uh, uh, ja, die ook uh, gelieerd zijn met uh, de Socialistische Partij, de SFIO. Um, en daar wordt het een van de stroompjes zeg maar, die uh, uh, een uh, ideologische verandering uh, teweeg brengen, die later bekend wordt als het neo-socialisme, van mensen als uh, Marcel Dea. Uh, en anderen uh, en dat neosocialisme is uh, van belang uh, ook al omdat het weer enige invloed heeft uitgeoefend in Nederland op die revisionistische generatie waar ook weer Banning toe behoort uh, en Voring uh, uh, en Boekman uh, die mensen die, die de grote ideologische verandering in Nederland uh, in het midden van de dertig jaren bewerkstelligen. Maar ook omdat het neosocialisme voor een deel in de collaboratie terechtkomt met het visiebewind. En wat dat betreft zijn er ook parallellen met de latere ontwikkelingsgang van Henrik de Man. Ja. Uh, uh, wat ook voor veel ongeluk uh, en verwarring heeft gezorgd uh, in dat boek de psychologie van het socialisme is ongetwijfeld de elite theorie dat is niet het enige thema uh, wat die rol heeft gespeeld een ander thema uh, is bijvoorbeeld de, de hele notie van uh, de missie uh, die intellectuelen hebben uh, in de politiek uh, die hij Aanduidt als de groep eh, die eigenlijk eh, alle regerende functies, alle bestuurlijke functies in de maatschappij vervult. En zich daarvan veel beter bewust eh, zou moeten zijn. Dus eh, dat zijn eigenlijk twee dingen die, die ook eh, heel sterk samenhangen met, met elkaar. Die eigenlijk eh, optellen tot één en dezelfde. Uh, problematiek die uh, heel langzaam zijn blijven hangen ook in de theorie uh, van dat revisionisme uh, en ook het meeste in, in de politieke discussie terecht zijn gekomen, uh, vooral natuurlijk naar aanleiding van de Mans collaboratie in 1940. Nou, wat betreft die, in, die elite theorie, um, dat staat natuurlijk haaks uh, alweer uh, op het marxisme, uh, waarin heel veel uh, de, Denkbeelden uh, over democratie uh, zijn neergelegd. Uh, die uh, thuishoren in de klassieke verlichtingstraditie, uh, de traditie van Rousseau, uh, de hele notie van directe uh, democratie, uh, die uh, Hendrik de Man uh, te vuur en te zwaard uh, bestrijdt. Uh, dat idee van directe democratie uh, uh, heeft tenslotte als uh, normatief eindpunt, zeg maar, dat uh, uh, de politiek. Uh, uiteindelijk in een klasseloze samenleving uh, kan verdwijnen of af, af kan, kan sterven. Uh, dat de staat ook in elkaar me, in kan zakken... en dat het dus allemaal uh, prima uh, is, zonder sta uh, geregeld kan worden zonder de staat... en zonder een klasse van professionele politici. Uh, dat kan niet, uh, zegt Hendrik de Man. Uh, de politiek is een beroep... Uh, en ook altijd een beroep voor specialisten... Uh, je ziet dat al in het kapitalisme, want uh, uh, de kapitalisten zelf uh, die zijn zo druk bezig uh, met het uh, maken van winst... dat ze andere mensen nodig hebben, andere mensen moeten inhuren om die politiek voor ze te bedrijven. Maar dat geldt dus ook voor de arbeidersbeweging, uh, zegt Hendrik de Man. Uh, wil je politiek op niveau uh, bedrijven, dan is dat uh, een dagtaak... Uh, dan kun je er niet nog iets naast doen. Dan is dat een, een, uh, een beroepsmatige, professionele activiteit. Zijn er specialisten voor nodig. Die dus logischerwijze uh, naast of zelfs boven de groep uh, gaan staan. Uh, die ze vertegenwoordigen. Uh, en die noodzakelijkerwijze dus trekken gaan vertonen van een uh, kaste. Uh, of in ieder geval van een... Uh, ...in zekere zin gesloten groep... ...die zijn eigen belangen uh, gaat manifesteren... ...ten opzichte van de buitenwereld. Uh, en dat is een gegeven... Uh, ...gelooft Hendrik de Man. Dood eenvoudig omdat... Uh, uh, ...we niet kunnen buiten uh, de politiek. Uh, omdat we niet buiten de politiek kunnen... Uh, ...kunnen niet buiten de specialisten in de politiek. En de specialisten in de politiek zullen altijd hun eigen belangen als groep, dus als specialistengroep... Uh, gaan vormen en, uh, en, en verdedigen ten opzichte van uh, de, zeg maar, de onderliggende groep... of de groepen die zij uh, voorgeven te vertegenwoordigen. Nou, en dat is niet in alle opzichten een slechte zaak, gelooft Hendrik de Man. Die scheiding tussen die twee groepen, hè, dat is dit hele idee van het dualisme... Uh, staat natuurlijk haaks op de klassieke democratie-theorie... Want vertegenwoordigers moeten toch de massa vertegenwoordigen. En niet een aparte groep zelf vormen tegenover die massa. Dat dualisme, dat houdt hij vast. En het heeft ook positieve kenmerken. Uh, waarom? Omdat er toch ergens uh, uh, een plaats moet zijn waar het politiek initiatief moet worden genomen. En waar de gedachten moeten worden gevormd. Uh, en nogmaals, dat beschouwt hij dus als een uh, activiteit die, uh, die, uh, die professioneel moet worden uitgeoefend dus de relatie tussen elite en massa eh, is er een van afstand um, uh, en maar is er tegelijkertijd ook een van vertrouwen eh, het, het, de notie van vertrouwen speelt in zijn politieke theorie een grote rol uh, de massa vertrouwt in eerste instantie de elite kan daar natuurlijk ook mee ophouden op een gegeven moment en, en de elite afzetten uh, maar in principe is die relatie getekend uh, door, door het vertrouwen en dat, daarmee ik wil hij dus aangeven dat er voor die uh, uh, spitsengroepen uh, heel veel ruimte is om beleid te voeren, uh, totdat het dus uh, de spuigaten uitloopt. Dus ook heel veel ruimte is voor die, voor die groep om uh, haar eigen belangen door te zetten. Maar, uh, voor nog een hele lange afstand is dat, uh, is dat productief, is die relatie van scheiding en zelfs van opposi oppositie tussen elite en massa voor uh, Hendrik de Man een productieve relatie, omdat op een andere manier eenvoudigweg niet uh, uh, te verwachten is dat er enige lijn maatschappelijk initiatief uh, uh, uh, komt. Ja, wat betreft de intellectuelen, dat tweede onderwerp, eh, wat in, eigenlijk ja, in politieke zin zo, uh, uh, zo scherp is bediscussieerd, en nog steeds wordt bediscussieerd, geldt, daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde uh, als voor die elite-theorie. Uh, met andere woorden, je kunt over de politieke, politieke elite-theorie hetzelfde opmerken als over uh, de culturele uh, elite-theorie. Het vraagstuk van uh, de bewindvoerders en de bestuurders... is eigenlijk voor, voor Hendrik de Mann hetzelfde... Uh, als het vraagstuk van de intellectuelen. <coughs> en op dezelfde manier zie uh, uh, je ook hier... een omkering van het uh, Marxisme uh, gebeuren... Um, die uh, eigenlijk met dezelfde uitwerking... als in het geval van uh, de elite-theorie... uitloopt op um, de notie... Uh, ...van de zelfstandige uh, kracht uh, van die intellectuele groep... ...ten opzichte zeg, van, van de rest, hè, zeg, uh, ten opzichte van de uh, aculturele of de niet zo culturele massa. Um, de kritiek van Hendrik de Man uh, uh, op het marxisme is wat dit betreft... Uh, uh, ook vrij helder, uh, hij constateert dat er in het marxisme eigenlijk geen sprake is geweest van een uh, voldrage theorie of sociologie over de intellectuelen. Wat natuurlijk heel merkwaardig is als je ziet dat het marxisme uh, is verzonnen en gedragen en verder gevoerd en ontwikkeld door intellectuelen. En ook als je ziet dat uh, uh, het intellectuele. Uh, ...belang aan alle kanten door dat Marxisme heen schijnt... Hè, ...wat dan zogenaamd uh, uh, zo sterk gericht zou zijn op de uh, belangen van het proletariaat ...als klasse van de toekomst. Uh, er is wel wat meer aan de hand. Nou, dat heeft Mar uh, Hendrik de Man ook geconstateerd. Uh, maar hij constateert dus ook verder dat er uh, van een zelfstandige rol... Uh, ...voor de intellectuelen in het Marxisme geen sprake is... Uh, dat uh, intellectuelen uh, wel een kleine rol kunnen spelen als uh, uh, ze dienstbaar zijn uh, aan het proletariaat. Als ze organische intellectuelen uh, worden van de proletarische klasse, uh, zoals Gramsci dat heeft uitgedrukt. Maar veel verder dan dat uh, komt het Marxisme niet. En uh, het Marxisme is niet in staat om uh, die uh, categorie uh, uh, als zelfstandige factor te wegen. Uh, en dat doet uh, Hendrik de Man wel, ook al omdat hij constateert uh, uh, om zich heen kijkend dat intellectuelen in een vrij brede zin des woords uh, uh, eigenlijk overal de leidende functies uh, vervullen uh, in alle grote maatschappelijke sferen van de economie, van de politiek en dus ook in, in, uh, in de culturele sfeer. Dus dat is het beginpunt, die constatering dat uh, de intellectuelen als uh, groep en misschien zelfs als klasse een eigen gewicht uh, hebben, een eigen sociologische factor uh, vormen uh, die uh, zelfstandig moet worden gewogen naast die van uh, de arbeidersklasse. En is dus op basis daarvan uh, dan ook uh, dat hij uh, eigenlijk komt met een uh, tweede soort van socialisme... ...naast het uh, klassieke arbeiderssocialisme. En dat noemt hij intellectuele socialisme. Uh, want, uh, constateert hij, uh, uh, er uh, is een groot verschil uh, tussen de manier uh, waarop de uh, leden van de arbeidersklasse uh, komen tot het socialisme... Uh, ...en de manier waarop intellectuelen tot het socialisme geraken. daar uh, is eigenlijk voor het laatste niet zoveel nodig. Hè. Er zijn theorieën over uh, de politieke feegheid van de intellectuelen... ...is eigenlijk heel optimistisch gestemd. Intellectuelen zijn als het ware uh, voorbestemd, constitutioneel of functioneel... Uh, om, uh, ...om socialist uh, te worden. Uh, en dat komt omdat zij uh, uh, uh, anders dan... Uh, uh, dan mensen die veel sterker betrokken zijn uh, bij het economische leven... Uh, het dienstmotief of het uh, werkmotief uh, uh, in zich voelen in hun eigen werkzaamheid. En uh, het is voor hen ook veel gemakkelijker om uh, dat dienstmotief... in plaats van het winstmotief uh, te laten gelden. Ja, ik wil ook graag een citaat voorlezen wat uh, dit laatste goed kan illustreren. Dat we zeggen dus die... Dat, ...dat optimisme, het, het eigenlijk wel onterechte optimisme... ...en misschien ook wel gevaarlijke optimisme... ...wat schuilt in, uh, uh, in dat hele idee van het intellectuele socialisme... ...zoals uh, Hendrik de Man dat uh, hier op tafel legt. En dat gebeurt dan als volgt. Nu, nu citeer ik uh, Hendrik de Man zelf. Een geestelijke omkeer bij de intellectuele... ...bijvoorbeeld de wil om deze uitoefening van heerschappij... ...te benutten ter verkrijging der gehele macht. Hij heeft daarvoor gezegd dat de intellectuelen de eigenlijk al de regerende klasse zijn in de maatschappij... ...dus al heel veel macht uitoefenen. Er is maar heel erg weinig nodig voor de intellectuelen om de hele macht aan zich te trekken. Dat zou voldoende zijn, zegt hij, om de klasse der kapitalisten in een min of meer overbodig... ...in elk geval machteloos aanhangsel van het productie- en circulatieproces te veranderen. Deze wil tot de macht bij de intellectuelen zou hetzelfde betekenen als een overwinnen van het kapitalisme als ordenend beginsel der maatschappij, als een verdringen van het doel van economisch winstbejag door het doel van maatschappelijk dienstbetoon, als een omzetten der productie in een gemeenschapsdienst die gericht zou zijn op behoefte in plaats van op winst. Elk op dit doel streven is intellectuelensocialisme, dat wil zeggen, socialisme, dat de motieven, die wortelen in de aard van de arbeid en in de functie der intellectuele, wil maken tot het fundament der maatschappelijke orde. Nou, uh, ik geloof dat dat er niet om ligt. Uh, daar staat dat de functie die intellectuele uitoefenen in de, maats in de maatschappij, uh, dat die uh, intrinsiek verbonden is met het dienstmotief. En dat intellectuele, eh, wanneer zij dat inzien... en wanneer ze ook de wil tot de macht ontwikkelen... op basis van dat inzicht... Eh, met één klap eh, het kapitalisme ten graven eh, kunnen dragen... Eh, en de, een hele productiewijze gebaseerd op behoeften... in plaats van, win, van op winst eh, kunnen vestigen. Dus dat is een betrekkelijk utopische gedachtegang... die eh, alweer heel erg lijkt... Eh, op qua stemming, op die van Marx, maar waarbij dus de actoren zijn verwisseld. Het is niet langer het proletariaat wat die hele zaak moet verrichten, maar het zijn de intellectuelen geworden. Inzet, uh, uh, om me bezig te houden met Hendrik de Man uh, kan, kan worden samengevat in een soort uh, slogan die, uh, die ik heb bedacht. Dat is de zelfkant van het socialisme. En ik geloof dat uh, Hendrik de Man uh, aan die zelfkant uh, van het socialisme staat of althans terecht is gekomen uh, in de loop van de jaren dertig. En die, uh, dat moment in, uh, in juni 1940, uh, wanneer hij daadwerkelijk gaat collaboreren met uh, de Duitse bezetter van België. Um, dat moment uh, zelf van juni 1940, uh, dat verhoudt zich natuurlijk op een hele vreemde manier... Uh, met het moment uh, van augustus 1914 wat hij ook zo intens en intensief heeft meegemaakt uh, omdat hij in 1940 precies het omgekeerde doet van uh, wat hij in 1914 had gedaan namelijk uh, zich solidariseren uh, met, uh, met de invallers uh, met, uh, de, met het inkomende uh, Duitse leger in plaats van zich uh, daartegen te verzetten uh, en wat ik graag wil is er niet alleen om erachter te komen eh, hoe het mogelijk is geweest... dat eh, Hendrik de Man, die zoveel invloed heeft eh, gehad... op het theoretische socialisme eh, tussen de Twee Wereldoorlogen... overal in Nederland zo'n geweldige invloed heeft uitgeoefend... tot die stap eh, heeft kunnen komen. En mijn veronderstelling is eh, dat dat niet zomaar een kwestie is geweest... van opportunisme eh, of van, eh, van, van pure uh, persoonlijk uh, uh, gekte of iets dergelijks... ...maar dat dat uh, ook te maken heeft uh, met de hele thematische en theoretische ontwikkeling... Uh, ...van de socialistische traditie zelf. Met andere woorden, er zijn allerlei onvermoede uh, relaties en verbanden... Uh, ...tussen uh, het uh, socialisme, zoals zich dat ontwikkelt... Uh, in die tijd. Uh, en haar eigen uh, grote vijand... haar grote politieke vijand van dat moment... en dat is het, het nationaal socialisme... wat natuurlijk ook niet voor niets... Uh, socialisme uh, heet... Dat is niet pure cosmetica uh, geweest, want daar zaten allerlei socialistische elementen in. Aan de andere kant zie je ook dat in het democratisch socialisme uh, allerlei ele elementen zijn ingebracht, uh, door Hendrik de Man, maar ook door anderen, uh, die uh, uh, uh, zeker toenadering uh, vertonen tot uh, thema's in uh, het fascistische denken. En ik denk zelf dat dat toch een van de bruggen is... Uh, uh, tussen die beide ideologieën... waar overheen mensen kunnen lopen. Uh, om hier moet je het beschouwen als een soort niemandsland... tussen beide ideologieën... Uh, waar toch dan weggetjes doorheen zijn. Uh, zodat die weggetjes ook kunnen worden bewandeld... Uh, door uh, sommige mensen, door eenlingen. Nou, Hendrik de Man is uh, uh, zo iemand geweest... Uh, in 1940... Uh, ik sla zijn hele geschiedenis uh, maar over uh, tot aan dat moment. Hij heeft uh, onder andere dan uh, een aantal jaren daarvoor het, uh, het plansocialisme ontwikkeld. Grote beweging geweest in België. Hij heeft zitting genomen in een aantal regeringen. Waar het plan vervolgens helemaal niet kon worden uitgevoerd. Gro grote teleurstelling bij Hendrik de Man over het hele politieke systeem. Waardoor hij steeds meer ook in de richting uh, van een... Uh, wat hij zelf heeft aangeduid als autoritaire democratie... Uh, zich ontwikkeld. Uh, hij stijgt ook zelf uh, steeds hoger in, in de Belgische werkliedenpartij... Uh, totdat hij in 1940 uh, daadwerkelijk ook voorzitter is uh, van, van die partij. Um, en bij de inval uh, vlucht uh, dus uh, zeg maar de ene helft van de socialisten... de ene kant uit... Uh, terwijl uh, Hendrik de Man een aantal getrouwen... Uh, ...op hun post blijven... Uh, ...zoals ze dat dan uitdrukken. Uh, de regerings Spraak bijvoorbeeld... Hè, ...een van de oude strijdmakkers... ...van, uh, van Hendrik de Man... ...polarisch Spraak... ...de later uh, Europeaan... Uh, ...die uh, emigreert... ...of uh, vlucht... Uh, ...zoals dat dan uh, van het binnenland uit, uh, eruit zag. En Hendrik de Man blijft... Uh, ...op zijn post... Uh, ...met enige trots ook... ...en doet dan een uh, manifest... Uh, ...het licht zien... Uh, ...wat er uh, niet om ligt... ...en wat in feite oproept om... Uh, uh, ...alle socialisten op, oproept om gewoon maar door te gaan... ...met het uh, werk, de instellingen te behouden... Uh, ...en zich ook in feite neer te leggen... ...bij de gegroeide situatie. En ik uh, lees nu een passage voor... ...uit uh, dat manifest van 28 juni 1940... Uh, ...dus de uh, koud zijn de Duitse bezetters uh, België binnengetrokken... ...die veldtocht uh, van het Belgische leger... ...die stelde al heel erg weinig voor... Uh, dat was ook iets heel anders dan in 1914 <coughs> maar uh, al spoedig daarna uh, schrijft hij dat manifest en ik citeer uh, de volgende passage uh, hij zegt dat, uh, dat de socialisten op een post moeten blijven dat ze uh, niet ontmoedigd uh, moeten raken dat ze de instellingen moeten blijven bemannen dus niet de zaak opgeven en dan uh, gaat hij als volgt uh, door gelooft evenwel niet ...dat er weerstand moet geboden worden tegen de bezettende macht... ...aanvaardt het feit van haar overwinning... ...en beproeft veel eerder de lessen uit te trekken... ...om daarvan een uitgangspunt te maken voor nieuwe sociale vooruitgang. De oorlog is uitgelopen op de ineenstorting van het parlementaire stelsel... ...en van de kapitalistische geldheerschappij in de zogenaamde democratische landen. Verre van een ramp te zijn, is deze ineenstorting... ...van een vermolende wereld voor de werkende klasse ...en voor het socialisme een verlossing... Uh, einde citaat. <laughs> nou, dat is uh, denk ik duidelijk. Uh, op een of andere manier is er in het hoofd van Hendrik de Man toch uh, de, de, de overheersende gedachte dat uh, het Nationaal Socialisme uh, in ieder geval uh, de oude kapitalistische structuren heeft uh, platgevalst, uh, uh, met daarbij uh, inbegrepen het parlementaire stelsel. En dat in dat gat, hè, op de puinhopen van die oude wereld, uh, in het vacuüm uh, wat door uh, het Nationaal Socialisme uh, is teweeggebracht, iets nieuws kan worden opgebouwd. En daar moeten de socialisten dus bij zijn. Uh, vooral de socialisten die dus meedenken met, uh, met Hendrik de Man en die toch al enigszins uh, uh, gewend zijn geraakt aan. aan, aan elite gedachten en aan de, uh, aan de zending van de socialistische voorhoede. En dat is de, de opdracht uh, die het nieuwe socialisme uh, dan in dat vacuüm uh, uh, uh, wordt, uh, wordt uh, toegemeten. Uh, en ja, je zou daarbij... Uh, ...kunnen houden, daar een grote punt achter zetten... ...wat uh, sindsdien ook al uh, uh, veel is gedaan. Hè? Uh, Hendrik de Man, collaboratie... ...eigenlijk is dat een logisch eindpunt van die uh, hele uh, theoretische ontwikkeling. Uh, sinds uh, de kritiek op het Marxisme is het alleen maar achteruit gegaan... ...en uiteindelijk, uh, je ziet wat er van komt... ...collaboratie met uh, het nationaalsocialisme. Maar ik denk dat het uh, veel en veel minder eenvoudig is... Uh, dan in zo'n gemakkelijke politieke kritiek uh, wordt gezegd... dat er inderdaad uh, allerlei verbindingen zijn tussen het socialisme uh, en uh, het fascisme. Uh, en dat die hele kwestie veel genuanceerder uh, uh, moet worden besproken... en uit elkaar moet uh, worden getrokken. En zelfs dat het zo is dat er allerlei uh, goede aanzetten in het theoretische socialisme zijn... die uh, vrijwel noodzakelijk uh, dicht in de buurt komen... Uh, van uh, fascistische denkbeelden. En ik vind zelf dat je dan niet de conclusie moet uh, trekken... Uh, dat je vanuit zeg maar, de veroordeling van het fascisme... ook die nieuwe denkbeelden in het socialisme... meteen maar uh, uh, overboord gooit. Maar juist de omgekeerde houding uh, moet aannemen. Dat is natuurlijk wel een houding die heel veel risico's uh, in zich draagt... Uh, ...en uh, enorm veel, veel kritiek uh, uh, oproept. Maar dat is een houding die zegt dat je het fascisme zelf... Uh, ...en ook als theoretisch systeem... ...dus wat de inhoud van de denkbeelden van het fascisme betreft... ...veel serieuzer moet nemen uh, dan, uh, dan tot nu toe is gebeurd.